Voor spoedige start. Dit is door al negens met het NOS-journaal. lijkt nutteloos en schadelijk... dat zegt arts en hoofdredacteur van het geneesmiddelenbulletin Dick Bijl in Trouw. Ruim een miljoen mensen gebruiken antidepressiva... maar 98% heeft er geen baat bij, zegt hij. Veel mensen raken verslaafd en hebben last van bijwerkingen... zoals zelfmoordneigingen, emotionele afstomping en persoonlijkheidsveranderingen. Volgens Bijl wordt iemand vaak te snel aangemerkt als depressief... Middelen tegen depressies, psychoses en ADHD worden volgens hem te makkelijk en te lang voorgeschreven, terwijl er vaak geen goed onderzoek is gedaan naar de werkzaamheid. In Kamperveen in de gemeente Kampen is bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep vastgesteld. Het bedrijf wordt geruimd, in totaal gaat het om zo'n 14.000 vleeseenden, en ook een pluimveebedrijf in de buurt wordt geruimd. In een straal van drie kilometer rond het besmette bedrijf in Kamperveen liggen nog twee andere bedrijven, die worden geïnspecteerd.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 Morgen overdag bewolkt met alleen in het oosten en zuidoosten nog wat motregen. Wordt het opnieuw zo'n 8 graden. Na het weekend overwegend droog. De Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A9, ook maar Amstelveen bij Raasdorp 2 kilometer. Dat zijn werkzaamheden. En op de A10 Nieuwe meer richting Koenplein voor de Koentunnel vielen. Er is een ongeluk gebeurd en daarom zijn drie rijstroken dicht.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 Dit is kerst met ZFM. Met menu. nu. Goedemorgenzantwoord. and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 je ja, raakt gewoon een beetje thuis in uh, de stof van kerst op die manier. En ja, wat jullie natuurlijk al zeggen uh, direct bij de inleiding... Uh, is uh, het contrast lijkt zo groot uh, tussen enerzijds het, het mooie verhaal van kerst... Uh, in de katholieke kerk altijd ook de heilige familie... Hè, die uh, zo, uh, nou, zo bijna idyllisch uh, zijn, zijn vormgegeven. Dat kind in de kribben, dat zijn allemaal uh, dingen die onze ontroering wekken... die teder zijn, die... Uh,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 Wat voor boodschap zou je aan de van verzandvoort willen geven? Ik heb de net het woord eh, mensen van vrede gebruikt. En dat vind ik een ongelooflijk belangrijk eh, en cruciaal woord. Kerst is natuurlijk allereerst een feest. Je gaat gewoon lekker zitten. Je gaat lekker eten met elkaar. Je gaat gezellig naar de kerk. En, hè, de feesten die vier je. En er zit niet gelijk dat je weer een opdracht eh, in je rugzak eh, krijgt.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 ken je die persoon niet. Want normaal is het dan echt een feestje van de Zandvoorters. Hè? Men komt bij elkaar en... hé hey, hallo, wat gezellig, je bent er weer. Maar het is natuurlijk mooi dat er mensen... die dan nu nieuwe Zandvoorters zijn... want zo mag ik ze dan wel noemen. Want het is ook de bedoeling dat ze hier komen wonen... Hè, die ja, staatsouders, ja, ja. om hun te betrekken... bij de kerstsamenzang op het Rasthuisplein, Helemaal leuk. Afgezien daarvan, na afloop... kan je natuurlijk altijd naar... ofwel de Protestantse kerk of naar of de, de Agatha kerk... Ja, klopt. om met elkaar het kerstfeest te gaan vieren... Want dat is en daarna... Onze tijd is half tien hè, dit jaar. Dat moest niet om uh, elf uur komen, dan is het klaar. Ja. Is wat vroeger is dat een bepaalde reden? Nou, voor? dat was uh, de, de ONS. Uh, of er was er altijd een. Nee, er was, niet, er was een kinderkerstfeest uh, altijd om zeven uur. En dat moest allemaal afgebouwd worden en ah. opgeruimd enzovoort. En dat is er nu niet. Dus we hebben meer tijd op die avond. En om het nou geen nachtfeest uh, te laten worden. Uh,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 En het is heel het belangrijk. Ja. Bedank, bedankt voor je komst. Bedankt voor je komst. Nou secret chord that David het Lord. But you don't really care minor.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 Want uh, er is uh, buiten dat natuurlijk een concert uh, in de kerk is, uh, is er uh, jazz uh, in de krocht. Ja, het is, uh, af en toe is dat gelijke tijd. Hè? Dat is niet anders. Eén oh, keer per jaar. Eén keer per jaar. een per jaar, uh, zondag, morgen. Uh, ja. Morgen dus. Ja. En, uh, dus ja, is weer... Die hoeft bij ons geen uh, kussentjes mee te nemen. <lacht> dat scheelt, hè? <lacht> Of geen, je hoeft ja. ons geen kussentjes mee te nemen. Kussentjes zitten in de stoelen. Die ja. zitten gewoon, hebben we het ja, sporen allemaal ja. laten maken. Zitten aan ja. de stoelen vast. Lekker. Ja. Dat is heerlijk. Nee, maar goed. Maar hoe laat ja. begint het morgen? Ja. Laten we daarmee ja, beginnen. Dan praten we altijd op het laatste van de uitzending ja, over. Dan, dan, als dan begin je, eerste je nu mee. mee. Ja, hoe laat begint ja, het nou, ons? Half drie. Half drie? Ja. En de zaal is open? Uh, half twee, kwart voor twee. Oké. Okay. Kopje koffie drinken. Ja. Ook maar, nog een mogelijkheid om te eten achter de achteraf? Zeker. Uh, even melden bij Theo. Uh, 22,5 euro uh, buffet. Wat we vorig jaar ook met de kerst hadden. Maar Dat is een speciaal te... kerstbuffet, hè? Want ja. normaal is het uh, iets ah, ja. minder uh, ja. duur. Maar dit, uh, uh, dit jaar wordt er uitgepakt. Ja, dan zit het ergens tussen de 9 en de 12 euro. Afhankelijk van uh, heeft hij een toenedoodje of uh, is het sampot? Ja. Maar Dat, uh, dan moet je wel naar Theo bellen. De ja, de ja, je, kan ja, je niet, moet, uh, even hij moet het zelf regelen. Uh, ja. En iedereen weet ja. het makkelijkste.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 Je een hele mooie stem. Ja, absoluut. Ja, zeker. Zeker. Is ook zangcoach. Dus weet waar uh, mevrouw Abraham de Mostert haalt. Dat betekent ja, spektakel dat morgenmiddag, toch? Ja. Nou ja, het, het, kijk, het is een kerstconcert. Dus de, de, de, de spelers zal er ongetwijfeld een beetje op aangepast zijn. Hè. We gaan natuurlijk wel leuke, leuke kerst, uh, jazz-achtige kerstnummers uh, zingen. Ja. Heb je al die ideeën voor vol? Voor...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 Oh, Jij moet nog verder, hè? Anders, <laughs> al, al, anders kun je nu de kroeg in. <laughs> ik, ik, ik zit net even te kijken bij de, de website van de, de dame Nathalie ja. En z, Zij kende hem dus, die, haar man nu al, 15 jaar. Ja. Voordat ze dus iets met elkaar Klopt. kregen, om ja. het maar even zo ja. te zeggen. Ja. Ja. Nou ja, zo lang kan een voorspel dus zijn. <laughs>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 Je nodigt vijf koeren uit en er komen de komende ja, zes. Ja, wij hebben via de muziekschool NuWave. hebben wij een salsa koor. als extra in het programma kunnen plaatsen. De rest is allemaal zangers en koorleden van uit het Zandvoortse. Noem eens wat. We beginnen met het Zandvoortse Vrouwenkoor. Met het Vrouwenkoor Musical in. Ja. We hebben de Wapenzangers. De Wapenzangers, dat is het voormalige. Ja, Gashuisplein. Ja. ja en dan hebben we het Santos Mannenkoor uiteraard. En de Beatspop Singers. Leuk. En dan hebben we dus dat uh, Salsa-koor. En dat komt uit Haarlem. Uh, via uh, New Wave is dat uh, bij ons gecontracteerd. En niet te vergeten als extra nog Theo Wijnen. Ja, die staat, heeft, die staat heeft daar Officieel afgenomen. heeft hij afscheid ja, genomen. Ja, laten we even maar... over Theo Wijnen. Want uh, die man die is natuurlijk uniek. Hè? Ja, ja, wat heeft uniek? En, en die, die hebben jullie afgelopen zondag hebben jullie die even in het zonnetje gezet.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 We hebben als item hebben we ge, uh, aangegeven, jongens, het is feest. Dus het programma, dus de muziekstukken... worden dan ook in de feestelijke sfeer worden die gepresenteerd... door de onderscheidende koren. Ja, nog eentje uh, die maar, we maar, niet genoemd de, hebben. dat is de entreekosten. Nee, niets. niets. maar ik wil nog even zeggen dat het, het slotzang dat is van G. van den Berg, die ja. hebben we nog ja. niet ja. genoemd. Uh, G. van den Berg is bekend van het lied uh, wat zij gemaakt heeft... ooit voor het 700-jarig bestaan uh, van Zandvoort. En dat heet uh, Zandvoort...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 Uh, nou, dat koor wat uh, komt, uh, dat heeft een paar, uh, ja, Mambo nummer vijf. Dat, dat zal ongetwijfeld herkend worden door uh, dus een heleboel mensen. Dus waarschijnlijk wordt nog gedanst ook dan in ja, de Ja, dat, dat zou zomaar kunnen en dat mag. Dus alles mag, alles mag. <laughs> mensen mogen meezingen, mogen gaan dansen als ze dat willen. Ja. Nou, de Beatspopzingers die hebben dan, dat is na de pauze, uh, de medley van Doe Maar, Toontje Lager en Bloem. Nou, ook weer van die heerlijke nummers waarmee gezongen kan worden. Juist.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 Ja, we moesten even de tijd weer gelijk zetten. Want de, de ja, diverse zit, klokken lopen op niet Het heel... ja, zit op zomertijd. Ja, het zit op zomertijd. Pieter, jij wilde nog wel iets kwijt ja, over... Ja, uh... even... Uh, ik zit nog steeds na te denken wat onze dominee heeft gezegd. Uh, kom eens uit de loop, loopgraven in het belang van een ieder. En dat zou ik ook onze politieke vertegenwoordigers willen zeggen. Want uh, ja, er is dan wel radiostilte, uh, wordt er gezegd.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 Die zeg maar niet emotioneel betrokken is bij de gemeente en bij alles wat er speelt. Hè, dat die misschien een andere visie heeft op hoe er gekeken moet worden. naar de struikelblokken die er zijn. Ik geloof dat die zijn iedereen wethouder wil worden. En ik denk ik van ja, het is mooi. Eh, aardig dat die mensen er zijn. Maar het gaat om zandvoer. Het gaat om de inwoners. We hebben de handen gesloten. en we gaan weer de goede kant op. Um, Lieve iedereen, we, ja, hebben, uh, we gaan weer, afsluiten. Hè, we hebben ik. weer een jaar gehad. Uh, met, met een hoop uh, gedoe en een, en een hoop fantastische uh, dingen. Hoogtepunten, dieptepunten. Uh, in ieder geval, ik wil jou bedanken voor uh, de samenwerking die wij hebben gehad uh, Dat is hier, bij de radio. Dat is altijd weer prettig. Um, We hebben een fantastische technicus gehad. Ja, uh, Willem Bruist. Hij bruist ook echt. Dankjewel voor de muziek. Het was van, helemaal, helemaal geweldig. Ik ben helemaal blij met je. We gaan de redactie bedanken. Dat is Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik... met een eindredactie van Gerry Rutte. De koffie was vandaag ook van Gerry Rutte. De presentatie was vandaag in handen van Pieter Jouwstra. En u hoorde Irene de Jager. Volgende keer zijn we waarschijnlijk weer in Hotel Hoogland. Maar dat zal de techniek bepalen of dat wel of niet lukt. Ik wil nog even zeggen dat de herhaling van dit programma is... op donderdagochtend van 8 tot 10 uur. Of...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 Ja, dat